Met het NOS -journaal. De rechtbank in Limburg heeft een artikel op zijn website gezet, waarin wordt uitgelegd waarom een man een taakstraf van onder 20 uur heeft gekregen voor het doodrijden van een tweejarig meisje en haar grootouders. Het vonnis leidde in en buiten de rechtszaal tot boze reacties. Volgens de rechtbank is het niet bewezen dat de Pol te hard heeft gereden. De rechter liet meewegen dat de man een blanco strafblad heeft en dat hij de dood van de slachtoffers zijn leven lang moet meedragen gert Oplaat, de voorzitter van de Nederlandse vakbond Pluimveehouders, heeft felle kritiek op staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Oplaat zei in het tv-programma Nieuwsuur dat Dijksma sinds de uitbraak van de vogelgriep te weinig zichtbaar is. En bovendien mist hij warme woorden en dat ze pal voor de sector gaat staan. De vakbondsleider vindt wel dat het ministerie adequate maatregelen treft om verspreiding tegen te gaan. De Europese Unie verlengt de missie tegen piraterij voor de kust van Oost-Afrika met twee jaar tot eind 2016. De Somalische piraten vormen nog steeds een gevaar voor de veiligheid in de regio. Vier tot vijf schepen en twee vliegtuigen houden momenteel de Oost-Afrikaanse kust in de gaten. Bij die operatie zijn zo'n 900 militairen betrokken. Internetbedrijf Bol.com waarschuwt voor mailtjes over nepbestellingen. Volgens het bedrijf hebben criminelen de computer overgenomen van mensen die die nepmailtjes openden en daarna eisten de criminelen losgeld. Bol.com waarschuwt dat de mailtjes niet moeten worden geopend en dat het bedrijf nooit mails over bestellingen stuurt vanaf het mailadres klantenservice en dat het bedrijf ook nooit zogenoemde zip-bijlagen verstuurt. Het weer in het westen en het noorden, mogelijk wat motregen. Het wordt 6 tot, ja, 3 tot 6 graden ongeveer vannacht. Morgen dan wordt het snel droog. Dan schijnt af en toe de zon. En dan wordt het zo'n 10 tot 14 graden. Dit was. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Yeah, <laughs> Oh,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 My yeah. caution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 Opzij, opzij, Maar plaats, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelofelijk kruis. Opzij, opzij, opzij, want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. Komt rennen springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. Kunnen we kunnen dan misschien als het echt...